Middernacht, het is woensdag 29 augustus, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Republikeinse Conventie heeft Mitt Romney officieel genomineerd als presidentskandidaat. De nominatie was een formaliteit, de 65-jarige Romney had eerder dit jaar de voorverkiezingen al gewonnen... en had zich daarmee verzekerd van meerderheid van de gedelegeerden. Hij neemt het in november dus op tegen de zittende president Barack Obama, de kandidaat van de Democraten. De Republikeinse Conventie ging vandaag van start in de stad Tampa in Florida... Dat was een dag later dan de bedoeling was. Vanwege de naderende orkaan Isaac was het grootste deel van het programma een dag uitgesteld. Donderdag zal Romney de conventie toespreken. Michelle Martin is aangekomen in het klooster in Malon in de Ardennen waar ze gaat wonen. Rond half negen vertrok ze in een gemlindeerd busje vanuit de gevangenis bij Brussel. Het Hof van Cassatie in België bepaalde vandaag dat de ex-vrouw van kindermoordenaar Marc Dutroux voorwaardelijk mocht vrijkomen.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 De blindganger van 500 pond werd tot ontploffing gebracht op de plek waar die was gevonden, omdat vervoer te gevaarlijk was. Ongeveer 2500 inwoners hadden daarvoor hun huis moeten verlaten. Bij het gecontroleerd laten ontploffen van de bom is mogelijk een verkeerde berekening gemaakt. Door de explosie sprongen veel ruiten. Er zou geen grote schade zijn. De Amerikaanse vliegtuigbom lag in het chique stadsdeel Schwabing in München.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 Goedenacht en inderdaad van harte welkom in ons Huis van de Maan. Ja, met de uitmarkt in Amsterdam afgelopen weekend... is weer het traditionele startschot gelost voor een nieuw cultureel seizoen. Een seizoen dat voor mijn gast van vannacht wel heel bijzonder wordt. Want hij bekleedt sinds kort een voor Nederland unieke functie. Want hij is stadsprogrammeur in Den Bosch. En in die functie is hij verantwoordelijk voor de programmering van cabaret en theatermuziek... op alle podia van de Brabantse hoofdstad. En als stadsprogrammeur moet hij er ook aan bijdragen... dat Den Bosch op termijn de cabaretstad van Nederland wordt. Nou, ervaring genoeg, die heeft hij sowieso in huis. Hij was bijvoorbeeld recensent voor Trouw. Hij zat in de redactie van verschillende theater. Programma's van de NCRV Radio. Hij zat in juries. Hij schreef boeken, zoals recentelijk het oeuvreboek over Freek de Jonge. En de afgelopen 15 jaar was hij directeur van het Koningstheater in Den Bosch. Bovendien richtte hij samen met zijn toenmalige vrouw Anna Uitenhaag de Koningstheater Academie op. En die uh, opleiding is sinds dit jaar erkend als officiële HBO-opleiding. Voor zijn dus uh, bijzondere seizoen, ik zei het al, voor Frank Verhallen. En hij is vannacht mijn gast. Frank, goedenacht. Dag, jij, welkom. Ja, stadsprogrammeur. Uh, dat, dat, is, dat is een mooie nieuwe functie. Wat dat behelst, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even dat begin van dat theaterseizoen. Mij geeft het altijd zo'n gretig gevoel. Uh, een soort grabbelton waar je echt de mooiste dingen uit mag gaan, gaan kiezen. Heb jij dat ook nog steeds na al die jaren? Ja, dat ook. Maar ik vind zo'n zomer met ook eens een avond thuis ook wel lekker. hoor. Dat, dat heb ik ook wel weer gemerkt. Dat vind ik ook elk jaar toch wel weer. Uh... Dat komt er niet zo van in het theaterseizoen. Nee, nee. nee. nee. Maar nu mag het weer beginnen. Nee. Laat maar komen. Ja, laat maar komen. Voor jou op een nieuwe plek. Ik zei het al, 15 jaar lang was je directeur van het Koningstheater. Ja. Een kleinkunstpodium in, in Den Bosch. Nu dus stadsprogrammeur. Uh, ik zei het al, voor Nederland een unieke functie bestaat nog niet. Uh, wat is het idee achter die functie, stadsprogrammeur? Voor mij was het... Uh, ik vond dat ik op mijn eigen plek uh, te veel beperkingen zag. Met dat zaaltje met 180 stoelen. Ook allerlei voordelen, intiem, et cetera. Maar ik vond dat ik het cabaret beter zou dienen... met uh, in Den bos alle plekken benutten. Zoals? Een grote zaal, uh, twee prachtige zalen in de verkadefabriek. En die uitdaging ben ik uh, aangegaan. Jij bent die uitdaging aangegaan, maar de gemeente was ook enthousiast. Heb je, heb je ze moeten overtuigen om deze functie op te tuigen, als het ware? Nee, want er klopte al lang iets niet. Dat hadden we wel in de gaten. Met, in die verkaderfabriek stond alles... Uh, dans, toneel, uh, film, literatuur, debat. En dat cabaret stond daar niet... want dat stond al bij mij in het Koningstheater. En dat was eigenlijk al vreemd. In theater aan de parade mocht ook best wat meer cabaret zijn. Dat is echt het grote theater van Den Bosch. He? Ja, en dat gebeurde niet, want dat stond al bij mij. Bij mij was heel veel cabaret, dus... Dat was ook een gedachte al van, doen we dat eigenlijk wel goed? Dat op één plaats te concentreren en die, in die andere plekken... die eigenlijk heel geschikt zijn om het daar niet te doen. En uh, nou, toen ben ik zelf maar met het idee gekomen om het zo aan te pakken. Ik zei al de beperkingen van het eigen gebouw. En toen ging het heel snel met dit plan. Het moet voor jou, ondanks al je ervaring als programmeur, ook wel wennen zijn. Want normaal heb je als uitgangspunt, hè, je zei het al, dat zaaltje van 180 mensen. Ja. Nu heb je ineens verschillende zalen. Hoe groot zijn die zalen? 100, 200, 300 en 860. Dat zijn verschillende uh, uh, publieksaantallen... Ja. die dan ook weer geschikt zijn voor verschillende soort voorstellingen. Ja. Je, je moet wel veel meer schakelen, lijkt me. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk om te doen. In het verleden zag je ook wel dingen voorbijkomen in de aanbiedingen... die je dacht, dat zou ik heel graag hier hebben neergezet bij mij. Maar dat kan echt niet. He, met 15 man op het podium. En, uh, nou, dat, dus je wist wat niet kon in die kleine zaal. En nu denk je veel beter na over die 860 en die 300. En... Je kunt het hele veld bespelen nu. Ja. Dat ja. is natuurlijk inderdaad een beperking. Ja, en over meerdere die, die die jaren mee natuurlijk hebt, ook. Ja. Hè? Je gaat over meerdere jaren denken. Iemand begint in de kleine zaal, eindigt in de grote zaal. Dus je kunt nu eigenlijk een soort traject voor theatermakers maken... in die stad Den Bosch. Ja. Je begint in de kleinste zaal van de Verkadefabriek. En wie weet, over vijf jaar sta je in die enorme grote zaal van dat uh, theater aan de parade. Ja, of je maakt ook een apart, apart aanbod voor een bepaalde zaal. Dat kan ook nog, hè? dat je één zaal meer muziek doet... en de andere meer uh, uh, het jonge talent. En, uh, daar moeten we ook nog over nadenken. Dat, maar ben je er helemaal goed. vrij in, in dat soort keuzes? Ja, wel in overleg natuurlijk met de, de podia. Maar uh, ik heb wel uh, veel vrijheid uh, daarin. Ja, een mooie nieuwe functie, een bijzondere functie. Ik zei het al, uh, hij staat nog nergens anders in Nederland... Toch kan ik me ook voorstellen dat je het gevoel van een eigen plek, een eigen thuis, uh, zult gaan missen. Want dat fysieke Koningstheater, dat, dat kleine, wat onhandige zaaltje daar midden in Den Bosch... dat is ook wel een plek waar je je thuis hebt gevoeld al die jaren. Ja, ik heb natuurlijk zelf het Koningstheater opgericht. Maar ik heb de laatste jaren ook wel vaak gemerkt dat ik het ooit begonnen ben vanwege de passie. Dat is echt nog altijd de drijfweer. Ik vind het heel leuk om voorstellingen te zien... en te praten over voorstellingen... en te praten over ontwikkeling van een voorstelling. Maar ik vind het managen, personeel aansturen... dat vond ik toch al lang een, een iets wat me niet... Nou, gewoon, ik dacht, daar ben ik het niet voor begonnen. En dat knaagde toch al wel een jaar of drie. Ja, zeker. Dus in die zin was je ook wel blij dat je, dat je van die verantwoordelijkheden ontheven was? Ja, ik denk dat veel theaterdirecteuren dat zeggen. Dat ze, ik hoop het tenminste dat ze dat zeggen. Dat ze ooit begonnen zijn vanuit de passie voor uh, theater. Maar dat ze uiteindelijk toch meer bezig zijn met de kloppende begrotingen... en heel veel vergaderen. En heel veel overleg met je personeel. En, en, en, en uh, overlegstructuren in een stad. En daar wilde ik, uh, ja, dat wilde ik juist minder. Ik wilde terug naar waarom ik het ooit ben begonnen. Ja, het werd een beetje een blok aan je been ook, dat theater, in die zin. Ja, de, de met minder plezier naartoe gaan, dat is een teken aan de wand, vind ik. Ja, ja. Nou, nou ken ik het theater goed. Wij hebben als NCRV veel opnames ja. uh, in het Koningstheater gemaakt in Den Bosch. En laatst was ik in Den Bosch en dan loop je langs dat leegstaande theater. Dat is nu een heel ongezellig gebouw geworden uh, waar je in een gapend gat kijkt. Het deed mij pijn. Hoe is het voor jou als, als directeur en oprichter? Ja, ik heb het ook nog zelf uh, leeg gehaald in, oh. uh, in juli. En uh, dus ook nog rondgelopen toen het echt helemaal leeg was... en ik de sleutel moest gaan inleven. Maar ik kom er nu ook echt niet. Ik ga er niet voorbij of... Uh... Je loopt een blokje om. Ik weet uh, hoe ik ook op andere plekken kan komen. Ja, ja, ja, ja. Wat natuurlijk de kracht ook van het theater was, zo heb ik dat ervaren. Ik denk dat veel bespelers dat ook zo ervaren hebben. En vooral veel mensen die naar voorstellingen kwamen kijken. Jij was niet alleen de programmeur en de directeur. Jij was ook de man vaak achter de kassa. Of je stond achter de bar. Of je praatte met bezoekers in de pauze of na afloop. Je gaf mensen daarmee ook het gevoel dat ze bij jou als het ware naar een voorstelling uh, kwamen kijken. Jij was ook een beetje hun leidsman dan in de keuzes die ze maakten, dat zal nu niet gaan. Je kan niet in vier zalen tegelijk zijn. Dus gaat ga dat gevoel niet verloren op deze manier? Nou, nou, die kassa niet doen is niet zo erg. Hè. Nee, maar ik, men mensen konden allen even met mailstel. je praten. Ja, en, uh, dat kan uh, nog, ja. want ik zal er zijn. En uh, ja, heb ik twee voorstellingen in de verkadefabriek... en twee in theater aan de parade op dezelfde avond... dan zal het heel moeilijk worden. Maar dan ben ik er ook bij de ene uh, voorafgaand... en bij de andere na afloop... En, uh, ik zal er altijd zijn als er spelers zijn die ik heb geboekt. Ja, dus dus uh, je blijft ook aanspreekpunt uh, wat dat ja, graag. Ja, graag. Ja. Ja, ja. Je, je zei het al, voor jou heeft deze functie allerlei voordelen... omdat je een traject kunt bedenken voor makers... je kunt uh, uh, beginnende makers in een kleine zaal zetten... Uh, gearriveerde theatermakers in die, in die grote zaal. Wat zijn andere voordelen van, van die functie als stadsprogrammeur? Is het ook efficiënt voor de stad zelf? Um. Ja, wat ik al zei, van dat, uh, dat ik merkte dat het niet klopte in dat aanbod... dat op één zo'n plek het helemaal niet staat. Dus, dus ik vond dat een bepaalde publieksgroep wegbleef uit een bepaald theater. In de verkadefabriek kwam dat cabaretpubliek niet. Nee, en dat, dat is nu opgelost. Ja, ja. Ik zei het aan het begin al, er klopte iets niet met die verhoudingen... Nee, en die verhoudingen zit je, zit je nu recht. De stad Den Bosch heeft hier heel veel fiducie in. Want die heeft maar liefst 160.000 euro uitgetrokken... om uh, uh, van Den Bosch echt de cabaretstad van Nederland te maken. Nou dat is dat wel een hele grote ambitie met Amsterdam uh, in de achtertuin natuurlijk. Maar desalniettemin, uh, de stad Den Bosch ziet dus kennelijk heel veel in dit model. Ja, maar ik ben ook heel duidelijk geweest bij het maken van het plan... in wat mij voor ogen staat met dat cabaret aanbod. Ik wil ook echt dat in, in de verkadefabriek dat hoogdrempelig cabaret is. Dat zich kan meten aan wat daar staat op gebied van film, dans en toneel. Ja, en in het andere theater, in het theater onder, parade, onder de onder is staan. Ja, maar ook, ook daar gaan we een speciaal aanbod met muziek. Vooral in, in de kleine zaal. Dus daar hebben we wel een specifiek aanbod... Maar daar zet je meer de grote uh, voorstellingen neer. Ja, Tineke Schouten gaat naar het theater aan de parade. Theo Nijland komt in de verkadefabriek. Ja, welke ik het ook wel heel leuk zou vinden... om Tineke Schouten in de honderdzaal in de verkadefabriek... maar ze zal het niet doen, denk ik. Nou, wie weet, in de toekomst. Uh. Hè? Nee, maar Theo als hij iets bijzonders kan gaan doen... Theo Maassen, die wel als acteur in de verkadefabriek kan staan... maar niet als cabaretier, dat klopt niet. Dan doe je, dan doe je iets verkeerd in de stad. Nee, nee, nee. Dus wat dat betreft wordt dat aanbod ook beter aangepast... aan de sfeer van, van de zalen en van de gebouwen... Waar, waar de podia gevestigd zijn. Ja, en het cabaret staat, uh, wordt duidelijk. Want, uh, het is, cabaret is heel moeilijk op dit moment. Hè? Voor veel mensen is cabaret een avondje uh, lachen. Ja. En, en, en hiermee geef je ook aan dat... Uh, goed cabaret, dat dat uh, zich echt kan, kan meten aan een goed toneel en goede dans. En, uh, Je kunt ook de breedte van het veld goed ja, aangeven ja, op deze ja. manier. Dus laat ze maar allemaal samenkomen nu. De acteurs en de cabaretiers en de dansers. Dat, ja, uh, al, al is het maar s'avonds na de voorstellingen die ze gegeven hebben. Ja, of, laat uh, ze elkaar maar leren kennen. Koningstheater is ook cabaretproductiehuis vanaf nu. Dus la laten we ook maar eens dingen bedenken... waar een acteur of een danser en een cabaretier samen op het podium staan... Ja over je ambities gaan we straks verder praten. Maar vooral ook over de passie die, die je van jongs af aan voor cabaret hebt gehad, voor kleinkunst hebt gehad. Je hebt ook zelf gezongen. Ook nog. Zo is het eigenlijk allemaal al al ooit begonnen. Toch, nee, nee, nee. We, we hoopten dat je zo dadelijk misschien een gitaar uh, ter hand zou nemen. Maar anders moet je er vooral over vertellen hoe dat ooit uh, begonnen is en ook weer geëindigd. Waarom je toch maar liever uh, uh, uh, vanuit de coulissen uh, uh, uh, je passie uh, bent gaan uitleven. En het is wel grappig. Je blijft natuurlijk tot twee uur, Frank. Dat vind ik erg leuk. En straks na kunnen luisteraars je ook ideeën aandragen? Je bent tenslotte stadsprogrammeur. Want ik ben zo benieuwd. Wat u nou vindt en welke voorstellingen, welke makers mogen, mogen volgens u echt niet ontbreken op de cabaret en Kleinkunstpolia van Den Bos? Laat het eh, Frank Verhallen weten straks vanaf kwart voor één via de telefoon. Nu kan dat al via de mail: kazaluna.cnw.nl en twitter ik kan met hashtag Kazaluna. En, en dan ben ik benieuwd uh, of je nog pareltjes gaat ontdekken. Wie weet. Je hebt ook een muzikale gast uh, uitgenodigd, uh, die zal de komende twee uur van zich uh, laten horen. Dat is een leerling hè, van de Koningstheater Academie, waar we het al even over hadden. Uh, ze is onlangs bij jullie afgestudeerd. Kiki Schippers is haar naam. Waarom wordt het hoog tijd dat we vannacht met haar kennis maken? Omdat uh, ze heel veelzijdig is en uh, uh, met heel veel passie dit vak beoefent en net een cd heeft gemaakt ook die toch uh, mensen zouden moeten kopen. En ik, ik zei net al, we hebben een cabaretproductiehuis ook en uh, ik droom wel een beetje van een vaste kern van, van spelers. Stel toch dat je zegt... Eh, in dit seizoen gaan we met die vijf gaan we een heel jaar allerlei mooie dingen maken. Ja, zoals ook bij toneelgroepen vaak het geval ja, is. Dan zou ja. Kiki de eerste zijn die we bellen van... wil jij dit jaar meedoen? <lacht> Kijk, nou dat is een mooi compliment voor ja. Kiki. Kiki, wij gaan van je, van je horen nu eh, met een eerste liedje. Je hebt gekozen voor een actueel liedje. Ja, ik dacht... Uh... Vandaag is een dag voor een anticonceptielied. Ja, gezien de uitspraken van uh, de fractievoorzitter van, van de SGP. Ja, Een anticonceptielied gezongen door Kiki Schippers... wordt begeleid op gitaar door Mirik Walton. Kiki Schippers. In barren en in onbehoorlijk drukke tijden... Is er voor vrouwen nog altijd dat grote lijden... dat zij afhankelijk en incapabel zijn... wanneer zij werken aan hun werk of aan hun lijn. En dan wanneer ze moe te bedden zijn gekropen... is het na iedere gemeenschap toch weer hopen... dat daarmee niet een pril nieuw leventje begint. Want God, wat moet je met je leven na een kind... Wat een geluk, een volle broek, hoera, de baby's zijn weer zoek. Het zaad van overdaad verspeeld en toch de honger weer gestild. Iedere maand ben ik weer als een kind zo blij. Dat er geen kind wil leven in die buik van mij. Wanneer ik op de televisie zie besnijden... Kan ik niets anders dan mijn bord op tijd vermijden? De gruwelijkheid van bloeden in het algemeen heeft echter niets te maken met dit fenomeen. Het is de vreugde die de vrouw steeds weer een deel valt wanneer haar man haar weer herhaaldelijk heeft gedeelbald en toch zijn grootste trots maar achterwege liet. Een man zijn lust dat is zijn leven vindt u niet?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 en mocht je denken, ze is beschermd nu, dus ik douw haar. 100% is geen methode echt betrouwbaar. Zo ken ik ook een NUVA-kind, dat is op zich een vrolijk ding. Bekroning van een goede beurt met zo'n onsmakelijk plastic ring. En mocht u denken, dit soort denken is niet vruchtbaar. En wat te denken als ik ooit nog eens een vruchtbaar zou dat dan ongewenst geweest zijn na dit lied? Zal u hoogst waarschijnlijk dan zeggen van niet. Er schijnt een klok in ieder meisjes hart te leven. Die na verloop van tijd ook leven wil doen geven. Maar voor zolang die nog niet afgaat en geen vrouw haar beurt graag afslaat. Ik mijn baarmoeder wil houden, want dat maakt als toch tot vrouwen blijft het seksen. Onbedadelijk voor een vrouw, erg gevaarlijk dacht u daar al aan. Toen u naar binnen stiet, niet wat een ge...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 Nog niet. Radio 1, Casa Luna, Helco Spam. En in Casa Luna hoorden u Kiki Schippers met haar anticonceptielid. Begeleid door uh, Mirek Walton. En ook zij blijven bij ons. Ja, twee uur meer liedjes van uh, Kiki en uh, Mirek. Mijn gast uh, vandaag is Frank Verhallen. Hij is uh, sinds dit seizoen stadsprogrammeur voor cabaret en theatermuziek in de Stad en Bosch. En ja, dit is misschien wel een soort kroon op je werk, uh, Frank. Maar vooral een kroon op je, op je passie. Want je zei het al, daar is het allemaal mee begonnen. Uh, die carrière van je. Waar, waar ligt de kiem voor die passie, voor die liefde voor cabaret en kleinkunst? Ik denk de liefde voor taal. Dat was het, denk ik. Dus Ik, ik las erg veel poëzie. Eh, luisterde veel liedjes die goed geschreven waren. Ging toen Nederlands studeren. Ik dacht, als je zelf liedjes wilt schrijven, want dat wilde ik ook... en ik speelde ook gitaar, dan moet je ook... als je Nederlands hebt gestudeerd, dan weet je ook meer hoe je, hoe je teksten bouwt... en meer van meten, et cetera... Toen ging ik zelf optreden met die eigen liedjes. Maar toen kwam ik ook op plekken terecht waar Lenny Koer en Boudewijn de Groot... en Ellie en Rickert en zo ook stonden. En dan keek ik daarna en dacht ik... dat vind ik toch eigenlijk veel beter dan wat ik doe. En toen was het al heel snel platen van anderen kopen en die volgen... en zelf toch maar van die podia afblijven. Ja? Je was niet goed genoeg? Nee, en ik kon absoluut niet tegen uh, die jeugdhonken waar... Uh, waar er maar tien zaten als je kwam. Er waren de in de pauze vijf weg. Dan moest je na aflopen aan de barman vragen... wij zouden meteen uitbetaald krijgen, daar weet ik niks van... En de, altijd dat gezeur en nee, nee, in nee. treinen met uh, vier gitaren en een autoharp en, en uh, blokfluit <laughs> en dwarsfluit en nee, ik wilde dat niet meer. Dat reizende bestaan was nee, niks voor jou. Vond wat dat niks wat voor soort liedjes zong je? Je noemt Lenny Coeur, waren het poëtische liedjes of waren het kritische ja, wel, liedjes? Of nee, dat het van een, kri ja, kri kritisch ook, wel, maar wel altijd heel zwaar. Zwaar? Ja. Geëngageerd? Uh, ja, ja. En, en, en over dood en liefde, liefdesverdriet. Uh, Ken je nog een frase uh, uit een lied? Nee, nee, nee, nee, nee. ik heb dat uh, ver weg gestopt. Dat heb je ver weg gestopt. En op een gegeven moment dacht je, Nou, dat is niet mijn weg... maar ik blijf wel die passie trouw. Maar ja, hoe doe je dat dan? Want je hebt Nederlands gestudeerd... je hebt belangstelling voor die taal, je geniet van die taal. Maar die werd liep dood. Ja, maar ik, ging, ik kocht dus heel veel platen. Vanaf echt elk, elk dubbeltje dat ik maar had, dat spaarde ik om meer platen te kunnen kopen. En begon heel veel naar voorstellingen toe te gaan. En uh, uh, dus ik zag heel erg veel. En dan las ik in het Brabants Dagblad wel eens een keer een recensie of zo. En daar ging ik op reageren van de, dat dat een slechte recensie was. Want hij zei, het was een debuut, terwijl het al het derde programma was. En toen ging die recensent weg en toen belde ze van... Uh, jij hebt altijd commentaar, wil je het zelf niet proberen? En hoe was dat om je eerste recensie te schrijven? Nou, volgens mij was ik toen zo zelfverzekerd... dat ik dat veel beter kon dan die anderen... dat ik dacht, ik zal eens even laten zien hoe het moet. Weet je nog welke voorstelling het was... waar je als recensent voor het eerst naartoe ging? Nee, nee, nee, geen idee. Maar je wist van jezelf, dit gaat heel goed worden. Ja, maar ik, omdat ik alles zag, had ik ook die carrières gevolgd... van degene die, uh, over wie ik ging schrijven. Dus ik was ook niet bang van... Uh, dadelijk zeg ik dingen die helemaal niet kloppen. Ik dacht, dat weet ik wel, dat klopt wel. Ja, dus daar was je zeker over. Tegelijkertijd bouwde je, hè? je begon dan te schrijven als recensent voor het Brabants Dagblad. Tegelijkertijd had je ook een mooie verzameling opgebouwd. Want je zei, ik, ik kocht al die platen en ik, ik, ja. ik wist van al die mensen. Dus ik, ja. ik, heb, hè? ik ben één keer bij jou thuis geweest en daar staan ja. al die spullen tegen de wand. Ja. Het, het, is, het is een enorme verzameling. Volgens mij verzamel je nog steeds. Ja, ja. Nee, in de nieuwe functie is dus ook een expertisecentrum of een documentatiecentrum... dat we ook echt gaan uitbouwen digitaliseren en digitaliseren... Dat echt ook ter beschikking komt van de studenten, maar ook van de wetenschappers of theatermakers die een themaprogramma willen maken ofzo. Want luister jij nog steeds alles af wat je binnenkrijgt? Ja, ik, ik zit minder in de auto. Toen ik recenseerde, dan zit je ook wel eens naar België toe, dan kun je toch twee cd's draaien. Dus steeds minder. En, uh, maar ik probeer het wel nog goed bij te houden. Ja, Zeker van dingen ik... die ik boek. Ja, ja je ja. wil weten uh, ja. wie er uh, bij ja. jou in de zaal uh, staan. Het begon dus in de jaren tachtig als recensent voor het Brabants Dagblad. Later werd je recensent voor Trouw. Uh, je ging ook bij de NCRV werken. Je ja. hebt heel veel verschillende radioprogramma's hier meegewerkt. Je ging boeken schrijven. Een monografie over Michel van der Plas uh, ja. bijvoorbeeld. Uh, ook was je docent Nederlands. Ook uh, om het broodnodige uh, uh, brood op de plank te krijgen. Nou, ja, dat recenseren en boeken schrijven, dat, daar kun je ook nog wel een beetje van leven. Maar Ik was eigenlijk ver, ver, ver, verpleegkundige, oh, zorgzinnige ja? zorg, verpleegkundige. Dat was eigenlijk mijn beroep. Uh, en toen ging ik al uh, schrijven. En toen ik Nederlands had gestudeerd, toen werd ik gevraagd door een school... om daar als leraar Nederlands te komen. Dus eigenlijk ging ik van de verpleging over naar... Uh... En waarom had je die keuze dan eerst gemaakt? Terwijl je uh, zo, zo gevallen was voor die charme van de taal? Omdat ik uh, geld moest verdienen om uh, naar voorstellingen te kunnen... en uh, om platen te kopen. En ik had uh, uh, uh, vrijwilligerswerk gedaan... en vakantiewerk uh, in een uh, uh, instituut voor geestelijke gehandicapten. En toen dacht ik, nou, als ik nou hier gewoon uh, ga werken... Dan, uh, dan verdien ik tenminste... En, en daar bedoel kan bedoel. ik mooi s'avonds naar voorstellingen, et cetera. Ja, dat ja. is een uh, mooi boek. Ja. Je werkt met kwetsbare mensen. Ja. Mensen met een ingewikkelde geestesstructuur, ja. die je later in het theater ook weer tegenkomt. Ja, ja toen ik leraar Nederlands werd, dan zei je student ook wel eens: dat is ook heel anders. Geestelijk gehandicapt of wijs. Ik nou, <lacht> er zijn linken te leggen wat dat betreft. En dan van de scholieren naar de theater maken. Dat ja, ja. heeft toch allemaal met elkaar te maken? <lacht> ja. uh, op een gegeven moment ga je dan Nederlands uh, geven. En, um, Halfwege de jaren negentig zag je je kant schoon. Want je gaf les aan een grote school in Ja. En daar stond het pandje leeg. Op het terrein van die school. Het ja, koningde één college. Alle mbo-scholen in Den Bosch gingen fuseren tot één groot instituut. Eén groot mbo-college. En dat kwam terecht in een oude kazerne. En toen ik daar voor het eerst kwam... want ook de school waar ik les gaf ging naar die kazerne... toen zag ik daar de ontspanningsruimte van de militairen, de MES... En dat was een zaal met een podium. En toen ben ik meteen gaan roepen... dat moeten we geen leslokalen uh, laten worden. Dat moeten we als theater in gebruik nemen. En wat zeiden jouw collega's op school? Dat kan nooit en financieel is dat niet haalbaar. En dat lukt toch niet. En uh, nou, Dat vond ik al, als mensen zeggen dat lukt nooit... dan lukt het natuurlijk wel. En toen ben ik... Uh, Joep van het Hek heeft toen... Uh, uh, uh, een, een voorstelling gegeven en daar een ton voor bij elkaar gehaald. Een nachtvoorstelling, een zo. benefietvoorstelling. Daar in dat gebouwtje, in die nee, oude Nee, in het theater aan de parade hebben we dus gevraagd... mogen we die zaal gratis hebben een avond? En dan vragen we 100 gulden, was dat toen nog, uh, voor een kaartje. En uh, uh, ja, kunnen we het geld besteden om licht en geluid te kopen? En zo begon dat dus te lopen en uh, ja... Een half jaar later was daar een theater met professioneel licht en geluid en stoelen. En, uh... en hoe reageerde toen je collega's? Sommigen werden dus liefhebben van dat theater. En anderen vonden, en die vinden dat nu nog, dat je op een school geen theater moet hebben. Dat, uh... Want uiteindelijk zong dat theater zich ook los van die school. Hè? Het stond natuurlijk wel op het terrein. Het stond voor de mensen die het niet kennen aan de buitenkant van, ja. van, van Den Bos. Uh... Nou, het was, niet, was echt... wel een ja. aansluiting bij de stad... maar je moest er wel met de auto naartoe, zou ik maar zeggen. Ja. En toch wist je daar een succes van te maken. Ja, ja en daardoor, omdat het zo goed ging... We, hadden we ook het probleem. Want iedereen wilde spelen, dus de zaal was altijd bezet. Daardoor kon de school er eigenlijk nooit terecht. Voor In het weekend moest er beveiliging zijn, want dat hele terrein was dan open. Dus we werden meer een last dan een lust op dat terrein. En uh, nou, dat ging... ja. Op een zeker moment kwam dus ook echt de mededeling van... hier gaan we niet mee door. Nee, en toen ben je met het theater verhuisd naar het centrum van Den Bosch... naar ja. het uh, toen leegstaande theater ja. Bies. Maar wat is jouw geheim? Uh, je begint vanuit het niets in theater op een theater ja, in een prachtig gebouw... maar niet op een heel gezellige plek. Ook niet op een heel bereikbare plek. Je kunt ook niet lekker nog even wat gaan eten van tevoren... of een drankje drinken in, het, in een barretje in de buurt. Ik bedoel, nee. het, het, het, he, Letterlijk dat gebouw was er en een groot parkeerterrein en dat was het. Um, maar wat is, is, is de sleutel tot het succes van het Koningstheater geweest? Dat het klopt op de plek waar je het doet. En dat, ik ga ook vaak met bevriende theatermakers mee naar voorstellingen... en dan denk ik, hoe kan het nou dat een, een bespeler binnenkomt... en meteen klopt het al niet. Je wordt niet ontvangen, je moet een kwartier wachten... tot die kleedkamer een keer open gaat. Je krijgt een grote bek van, een, van iemand van theater... omdat je een vraag stelt over, nou weet ik wat zo moet je een bespeler niet ontvangen. Die komt naar jou toe om daar een leuke avond te geven... aan het publiek van het theater. Die moet je toch, zoals je thuis ook iemand ontvangt... gewoon met, met alle vriendelijkheid en, en professioneel. En als je dat doet, je bent er voor je bespelers. Je, uh, je zorgt dat de dingen kloppen, dat uh, het warm is in de kleedkamer... dat uh, er drinken is, uh, misschien zelfs nog een snoepje en zo... Uh, dat je er ook zelf bent en ook wat over de voorstelling hebt te melden. Ook dat is natuurlijk een probleem als je, je echt theaterdirecteur bent... Voor de en je maker. houdt niet van cabaret. Ja, wat moet je dan de afloop tegen die cabaretier zeggen... Ja. over die voorstelling ja. waar je niks aan vond? Dus die bespelers die voelden zich wel thuis bij jou. Dat was geen probleem. Maar dan moet je het publiek nog zien te overtuigen... dat het de moeite is om naar dat nieuwe theater te komen. Ja, maar als je een nieuw theater hebt... en je begint met Joep van het Hek en, en uh, Hans Theo, Theo Maas... Uh, Najib Amhali, Jochen Meijer, als die er allemaal staan. Dan Karin Bloem, Sarah Kroos, iedereen uh, begint de kano. Iedereen was er meteen ook al. Dus je kreeg ook wel heel veel uh, medewerking van, van de theatermakers zelf. Ja, iedereen vond het natuurlijk hartstikke leuk om daar te komen. Nee, Zij dat... vonden het leuk te komen. Het publiek kwam daarmee ook. Ja. En dat succes is eigenlijk nooit opgehouden uh, sindsdien. Tegelijkertijd is jouw... Uh, carrière als, als theaterdirecteur geen makkelijke carrière geweest. Je hebt veel moeten vechten met de gemeente Den Bosch... met de school waar je aanvankelijk uh, dat theater geopend uh, hebt. Het, het, het is wel een, een, een, een gevecht geweest om... om hey, je bent nu 15 jaar theaterdirecteur... Ja. Uh, om dat theater te maken tot wat het is. Ja, maar dat zegt ook iets over mij. Uh, dat is niet dat je die tegenwerking van buiten krijgt... is ook omdat je zelf iets niet goed doet... Dat heb ik inmiddels ook wel beseft. Maar wat deed je dan niet goed? Omdat ik natuurlijk zo gedreven was in, dat, in uh, zorgen voor die bespelers... en zorgen voor dat publiek, dat dat allemaal klopte... was ik natuurlijk liever niet een hele middag aan het vergaderen... met mijn culturele partners in de stad. Terwijl dat wel nodig is. Ja, dus daar deed ik het allemaal niet zo goed. En dat, uh, achteraf denk ik ook... Mijn zwakke kant is ook echt dat. Het mm -hmm. managen, het besturen, dat is mijn ding niet. Nee, nee dus die passie nee. zat je in die zin uh, in de weg. Ja, daarom snapte iedereen dit plan ook. Van Je wordt stadsprogrammeur, je staat een cabaretproductiehuis... je gaat programmeren op andere plekken. Dan ben je af van die dingen waar ik al jaren van zei... dat ligt me gewoon ook niet zo erg. Nee, nee. functioneringsgesprekken met je personeel. Dan denk je, jongens, gewoon doen wat je moet doen, opletten. Maar toch heb je die culturele partners van je... en, en de wethouders uh, Cultuur in Den Bosch... En, en, en zelfs de mensen van je school... heb je uiteindelijk weten te overtuigen van het feit... dat het door moest met dit theater. Dus kennelijk heb je, uh, behalve dat je geen goede vergadertijger bent... en uh, misschien daar te weinig aandacht voor had... ben je wel in staat geweest om mensen ervan te overtuigen... Uh, dat dit theater belangrijk was voor de stad... Ja, en, en bij die nieuwe plannen natuurlijk ook weer dat dat, dat voor de bespelers en voor het publiek, dus voor, om bespelers naar de bos te laten komen en de mensen die in de bos wonen, goede voorstelling te laten zien, dat weet ze dat echt wel klopt. Ja, dus je hebt die passie wel over kunnen brengen. Ja, nee, maar daar was iedereen ook wel van overtuigd. Maar veel mensen zagen ook wel waar ik minder goed in ben. Ja, en ja. dat heeft bij mij zelf langer geduurd. Voordat dat kwartje viel, hoe, hoe gebeurde dat? Nou, ik heb wel vaak niet begrepen waarom mensen het Koningstheater niet beter hielpen. En dan dacht ik, waarom doet de gemeente niet meer voor het Koningstheater? En als ik dan nu met deze plannen, waar je alle medewerking krijgt... heb ik ook wel eens gedacht, wat deed ik in die jaren voor de gemeente? Ja. Ze mochten me helpen, maar verder, als, uh, ja, als er een vergadering was, was ik er niet. En, uh, maar dan had ik geen tijd, want we moesten een bespeler ontvangen. Dus de liefde was niet altijd wederkerig? Nee, nee duidelijk is... niet. Nee. En die is dat nu wel... Ja, nu, nu zit ik meer in mijn, in mijn, in mijn kracht. Voor wie je het theater niet kent, hè, dat Koningstheater. Um, waaraan wilde je als programmeur... want dat ben je natuurlijk altijd gebleven. Hè, het is een klein theater, maar ja. als directeur programmeerde je ook zelf. Waarin, waaraan wilde jij herkend worden als het gaat om het soort voorstellingen? Het is een klein kunsttheater, maar ja, daar nou binnen denk... moet je je keuzes maken. Op uh, kwaliteit. Dus als ik zelfs bespelers neerzetten waar ik twijfelde over de kwaliteit... dan ging ik met die speler in gesprek over waar hij nu stond... en wilde komen te staan. Dus dan liet ik hem wel optreden, maar dan ging ik wel in gesprek... van ik vind wat je nu doet eh, nog niet goed... of ik vind dat je de lat niet hoog genoeg legt... en ben je dat van plan om hierna wel te gaan doen. En als iemand dan al zei nee, want het loopt eigenlijk wel goed... dan was dat de laatste keer Koningstheater. Dus in die zin was je, was je ook daar toch een beetje de docent... Ja, maar ik, ik zeg dat bij studenten van de Koningstheateracademie ook. Van, uh, je, moet, je moet trouw zijn aan, uh, aan jezelf. Je moet. Uh, uh, kijk, het, uh, uh, mensen denken dat je iemand. Uh, veel jonge studenten ook. dat je iemand uh, bent als je op het podium staat. Maar je moet al iemand zijn voordat je naar dat podium toe gaat. En dat iemand zijn, dat betekent dus dat je. Je moet nadenken over de maatschappij. Je moet nadenken over je eigen rol daarin. Je moet nadenken over je eigen leven. Uh, je moet uh, scholen. Het is niet alleen inspiratie, het is ook echt transpiratie. Ja, ja, ja. En met al die dingen moet je dus bezig zijn. En als iemand de lat niet hoog wil leggen... Ja, dan moet je niet naar mijn theater komen. Dus uiteindelijk was voor gemakzuchtig cabaret... geen plek in het Koningstheater? Nee. Of ik, of ik deed dan weer rare dingen als dat ik een amusement opzette of zo... Maar... Ja, ja, omdat je dan uh, daar wel publiek voor Je hoeft niet per se geëngageerd cabaret te zijn. Jochem Meijer heeft... Nou, ik denk dat niemand zoveel in het Koningstheater heeft gespeeld als Jochem Meijer. Omdat het een hele grote is in het amusement. Uh, maar ook maken. een heel goed amuseur. Dus ja, die maar mensen zeggen dan dat is een, een cabaretier. En Jochem is geen cabaretier. Hoe zou je hij... die dan willen noemen? Ja, ja, ik vind entertainer... Vind ik, ik heb altijd graag Nederlandse woorden. Hè. Ik zeg inspeelvoorstellingen in plaats van try-out. Mm -hmm. en dus zo, ja... Amuseur vind ik dan ook weer... Nee, ja, een... nee. Entertainer komt er het dichtst bij. Ja, misschien komt er, hij... Hij houdt zelf ook erg van André van Duin. Misschien is, is komiek ook wel ja. nog een goed woord daarvoor. En dat is ook geen scheldwoord. Dus nee, dat, nee dat, dat in, dat in het, het geval, geval van Jochemij absoluut niet. Nee. gewoon een hele, hele goede theatermaker. Ook die kon dus uh, zijn plek vinden in het Koningstheater. Maar ook weer iemand die trouw blijft aan, aan zichzelf. Dat is belangrijk voor je geweest... Wat mij ook altijd opviel in het Koningstheater. Soms was het enorm vol en uitverkocht en vechten voor een kaartje. En soms zaten er maar tien mensen en liep jij toch stralend rond in dat theater. Ja, nee, volgens mij had ik dat wel goed voor elkaar. Ik heb vanaf het eerste moment geroepen van... Uh, in de, aan de programmering wil ik niet verdienen. Een programmering moet bu budgetair neutraal zijn. Wat vroeger de boekhandels deden, en ik zeg erbij vroeger... was omdat je een paar auteurs had waar je goed aan kon verdienen... omdat die gewoon heel veel boeken verkopen, de bestsellers... Mm -hmm. kon je ook poëzie uitgeven waar je heel veel geld op toelegde. Dat kun je best tegen elkaar afwegen. Dus als je Jochem Meijer drie avonden in je theater dan hebt Dan staan... kun je het best zeggen van ik doe... Uh, uh, nou, ja, nou wie zullen we noemen? Er zijn genoeg namen waar je weet, ik heb, daar is een klein publiek voor. En uh, Helmut Woudenberg heeft een kleiner publiek dan Jochem Meijer met Woudenberg heeft al die jaren gespeeld. Want als er daar 70 zaten, vond ik het ook goed. Ja, maar je haalde ook mensen naar Nederland. Bijvoorbeeld veel uit Vlaanderen. Want hè, als, ja. als uh, waardelijk liefhebber van het Nederlands... kom je toch gauw in Vlaanderen terecht ook. Veel mensen kwamen uit Vlaanderen bij jou spelen. En dat leverde niet altijd volle zalen op. Nee, dat kostte... Nou, uiteindelijk, hè, Willem van Manderen, die uiteindelijk dan wel een groot publiek uh, heeft gekregen. Een Groep ja. uit, uh, uit de ja. Westhoek. Maar er waren natuurlijk, uh, als je Vera Komans een avond neerzet of de groep Ambro zijn, uh, ja, dan, dan weet je, dat kennen mensen hier niet. En dat is moeilijker. En toch dus, bleef je dat doen? Ja, dat kostte dan dus af en toe uh, heel veel geld op één avond. Maar dan dacht ik, nou binnenkort komt Joep weer uh, twee avonden en, uh, en Theo Maassen komt. Dus die, die paar honderd euro die je verdient op die avonden met grote namen... nou, als je die vijf hebt gehad, heb je alweer duizend euro om iemand te laten komen waar je duizend euro op toelicht. Dus ook daar ben je toch weer een beetje die opvoeder. Want jouw publiek moet ook hè, die, die folkgroep Ambrosijn zien uit België... terwijl wij dat misschien niet kennen in Nederland. Ja. Jij zegt toch, daar moet je kennis mee ja, maken. Ja, want dat vind ik dan echt de moeite waard. En die tien of 20 mensen te... die dat zien, daar, ja, daar, dan vind ik ja, het dat vind prima. je dan de ja. moeite waard. En ja. ook uh, Liliane Butler heeft bij mij gespeeld... wat eigenlijk helemaal niet kon voor 180 mensen. Zij gunnen Ja, uh, onlangs overleden. En de, de volkskant was het die avond dat zij, zij bij mij... De bijen die de volgende dag stond in de Volkskrant om te janken zo mooi. Heeft Maarten van Roosendaal nog een liedje over gemaakt. Ja, ja. <laughs> en dacht ik, nou, dat, dat kostte mij zoveel geld. Ik weet nog dat ik door dat boekje van die programmeurbladen... dat ik zei, die komt bij mij spelen. En die lachte, die zei, ja, als je directeur van Carré bent... dan zei ik, nee, die komt bij mij spelen. Ja, maar dat, dat kun je niet betalen. Ik zei, en toch komt ze, toch komt ze. Ja, maar waarom dan? Ik zeg omdat ik haar op de radio hoorde zingen. En toen heb ik mijn auto aan de kant gezet. Omdat ik dat zo mooi vond en haar naam genoteerd. En als ik die kans krijg, die moet dan toch komen? Ja, ja. wat dat betreft ben je natuurlijk ook heel eigenwijs. Als jij vindt dat iemand een podium verdient... zal zo iemand dat podium ook krijgen, linksom of rechtsom? Ja, maar altijd wel in het besef dat je er ook financieel wel uit moet komen. Ik zal niet iemand boeken voor 25.000 euro... waardoor je theater failliet gaat. Ik wel, je moet wel je grenzen kennen, maar je mag wel de grenzen opzoeken af en toe. Over, over dat opvoedkundige karakter gesproken... want dat is iets wat toch steeds terugkomt ja. hè, in, in, in, in jouw loopbaan... Uh, in het jaar 2000, als ik me niet vergis... richtte je samen met je toenmalige vrouw, Anna uitdaag de Koningstheater Academie op. Uh, wat stond jullie met die opleiding voor ogen? Want ja, er was natuurlijk al een academie en jullie zeiden, nou, daar kan er nog wel eentje bij. Ik kreeg toen... Uh, wij kenden elkaar ook pas net toen. En uh, ik kreeg heel vaak mensen in mijn theater... die zeiden van, kun je hier ook cabaret leren? Behalve dat je het uh, aanbiedt. En toen zei ik nee. En Anna, die... Had een musicalopleiding opgericht. Musical Factory in, in Tilburg, een soort jongere opleiding voor musical. En die zei: ik krijg heel vaak op mijn opleiding, mijn musicalopleiding heel vaak mensen binnen die zeggen: kun je hier ook cabaret uh, doen in plaats van musical? Want ik wil eigenlijk meer cabaret of, of kleinkunst uh, zingen, maar niet dat musical uh, genre. Dus toen wij in de liefde samenkwamen, zeiden we, nou, dan kunnen we misschien ook meteen die groep uh, helpen. En nou, ook dat ging vrij snel heel erg goed. Ja, want die, die opleiding heeft mensen afgeleverd als uh, de dames voor Navieren... Katinka Polderman, René van Bavel, Pieter Derks. Noem maar op, dat zijn maar een paar van de namen die bij jullie gestudeerd hebben. Je, je zei ja, iets... jij zegt uh, jullie, maar echt, vanaf zeker vanaf 2003 is uh, Anna de, de, Anna echt de, de grote uh, vrouw van de academie... en ik de man van het theater, maar dat... Dus alle credits verdient zij hier uh, in, hoor. Zij heeft daar veel voor betekend. En uh, als je net zegt dat, dat theatermakers, cabaretiers, kleinkunstenaars... Uh, niet iemand moeten worden in het theater... maar al iemand moeten zijn voordat ze überhaupt aan dat theater gaan beginnen... Ja. Dan, dan raak je volgens mij heel, heel dicht aan de kern van jullie opleiding. Ja. D jullie, jullie leren volgens mij mensen niet per definitie een... een een, een, een kunstje aan, of dat zeg ik toch onaardig... jullie leren mensen geen methode aan... maar jullie proberen mensen uh, uit te laten vergroten... dat wat ze zelf al zijn. Dat is ja. mijn indruk. Nee, dat is ook zo. Kleinkunstacademie is dat natuurlijk ook... of nu inmiddels, he, de toneelschool en kleinkunstacademie... is dat natuurlijk ook anders, want je moet daar mensen ook breed opleiden. Je moet ja. eerst maar eens ontdekken, is het iemand voor... Musical Is Dat het iemand voor het iemand uit, ja. uh, toneel? Is het iemand voor cabaret? Is het misschien wel iemand voor televisie? Dat moet je eerst naar uitzoeken. Maar bij ons krijg je vaak mensen binnen... Die, uh, ja, waar je meteen al wel duidelijk weet wat ze niet kunnen... maar ook ziet wat ze heel goed wel kunnen. Katinka Polderman is natuurlijk het voorbeeld. Als hij op de Kleinkunstacademie auditie zou hebben gedaan... Nou, die was echt niet aangenomen. Voor wie haar niet kent, omschrijver is... Een, een, een, een meisje met een geniaal uh, schrijftalent en uh, hele, hele uh, mooie gedachten. En uh, een hele moeilijke manier van theater maken. Een wat hoekige manier van ja, theater maken. Ja, en die heeft ze ook echt moeten... moeten ja, dat kon ze dus al wel, maar ze konden er nog geen theater van maken. En dat heeft ze vrij snel uh, goed voor elkaar gekregen. Is dat jullie, jullie uh, specifieke eigenheid als opleiding? Dat mensen trouw blijven aan zichzelf. Ja, en, en beter worden waar ze al goed in zijn... ook al weten ze het nog niet. Uh, ik denk dat dat wel de kracht is, ja. ja en, en nogmaals, dat is meer dan de kracht van uh, Anna inmiddels. Die, die ook audities uh, afneemt met en bepaalt anderen. bepaalt wie, wie er natuurlijk een plek heeft op de opleiding ook. Ja, en natuurlijk overleg je... Want ik zit in, gewoon in het docententeam. Overleg je met elkaar van wat je vindt van de talenten op school... Ja, maar zij bepaalt wie die opleiding wel kan volgen en wie niet. Ook hier met succes, want jullie zijn nu officieel uh, hbo-opleiding geworden. Ja. Is dat een bekroning op jou en haar werk? Dat is vooral een bekroning op haar werk. Want heel, ik, ik riep altijd van een particuliere opleiding. Gewoon klein en zonder heel veel regels van bovenaf heb je het weer. Uh, dat is misschien dat wel veel beter. Mooie, kleine, particuliere opleiding. Maar Anna was heel duidelijk in dat dat heel veel voordelen zou hebben, ook vooral voor de studenten... Hè, met studiefinanciering, et cetera. Ja. Dus zij heeft daar alles op gezet. En het wordt nu ook makkelijker om de opleiding te volgen. Ja, natuurlijk. en dat heeft de, de heeft de grijze haren bezorgd. Maar uh, uiteindelijk is het wel gelukt. Ja, vanaf dit jaar hbo-opleiding, ja. de Koningstheater Academie. En jij gaat ook heel veel samenwerken met studenten, hè? Uh, Ook als stadsprogrammeur. Ja, echt de, de, in dat, uh, als stadsprogrammeur, maar ook met de Cabaret Productiehuis... dat ook het Koningstheater vanaf nu is. En daar gaan dus de academie, dus Koningstheater, Koningstheater Academie... komt daar echt ook weer samen. Dus wat dat betreft uh, uh, blijft die eenheid uh, behouden? Ja, nee, want ook daar de passie voor, uh, voor dat vak, die hebben we samen. en als, Al ben je dan niet meer samen in de liefde, dat, uh, dat, uh, dat werk, dat kunnen we heel goed samen doen. Als ik jou deze verhalen hoor vertellen, dan denk ik... het is een hele moeilijke tijd in het theater. Uh, cultuursubsidies worden teruggedraaid, uh, de ene groep naar de andere sneuvelt. In Den Bosch lijkt het... Nou, op een redelijk pijl door te kunnen gaan. Wat, wat, wat is het verschil? Waarom lukt het in Den bos wel? Omdat we het denk ik al heel goed deden met dat cabaret aanbod. En malaise in het cabaret aanbod is er volgens mij op dit moment helemaal niet. Want nee. het gaat ontzettend goed hè, in, de, in de breedte. Er is mm -hmm. van alles een hele grote talenten. Dus daar ligt het niet aan. Dus als je die naar een bos krijgt... en dat publiek dat erg van cabaret houdt in een bos uh, aan je weet te binden, dan is daar ook geen probleem. Nee. Dus daar heb je geen last van de economische crisis. Nee, de crisis raakt jullie uh, vakgebied niet. Nee, ik denk dat het dans en toneel veel meer raakt. Maar uh, cabaret uh, uh, nauwelijks. We praten straks na een, verder met elkaar, Frank. En dan gaan we ook praten met onze luisteraars. Want die gaan jou tips geven als stadsprogrammeur. Uh, ze gaan je tippen over, over die ene voorstelling... of die ene maken waarvan zij zeggen... Ja, die moet in den bos te zien zijn. En uh, ik zou zeggen, grijp uw kans dus. Hè. En overtuig, Frank, verhalen. Ook als u zelf in het theater staat... en hard op zoek bent naar speelplekken bijvoorbeeld. U kunt ons vanaf nu bellen op ons gratis nummer 0800 1121. Mailen kan naar kaza.luna@ncv.nl En twitteren dat kan met hashtag Casaluna. Luna. En ook hoort u straks naar ene opnieuw Franks muzikale gast, de Kiki Schippers en Mirek Walton. Nu hier op Radio 1, een uh, nieuwe aflevering van de hoorspelreeks Het Bureau. En namens ons van Casa Luna. en dan graag tot straks naar een uur.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 Wil jij er dan voor zorgen, Job? Dat wil ik wel doen. Hoeveel mag ik besteden? 15 gulden. Ik vind 10 gulden voor een verhuizing eigenlijk wel voldoende. Anders lijkt het er toch op alsof het voor iets anders is. Dat ben ik met sien eens. 10 gulden, dat was het. Hm.